Maar dat is sinds 2010 wel veranderd. Toen torpedeerde de Noord-Koreanen een marineschip van Zuid-Korea. Daarmee kwamen maar liefst 40 mensen om het leven. Ze vielen op kleine eilandjes aan. Dus sindsdien worden de Noord-Koreaanse dreigementen zeker serieus genomen. En nu dus ook. Gisteren kondigde Noord-Korea een nieuwe atoomproef en raketlanceringen aan in de richting van de VS. Dat land diende de VN-resolutie tegen Noord-Korea in. SNS Reaal heeft de afgelopen jaren de beveiliging van hoge managers opgeschroefd naar ernstige bedreigingen. Dat meldt het Financiële Dagblad. Volgens de krant kregen SNS-managers doodsbedreigingen van vastgoedklanten. Nog kregen gezinsleden telefoontjes en reden steeds dezelfde auto's bij de mensen door de straat. De klanten zouden boos zijn omdat de bankverzekeraar besloot minder geld uit te lenen bij vastgoedprojecten. Ook leden van de raad van bestuur van SNS Reaal zouden zijn bedreigd. De politie in Amsterdam heeft gisteren een man neergeschoten. Toen een arrestatieteam hem wilde aanhouden, sloeg hij op de vlucht. Daarbij werden ook waarschuwingsschoten gelost. De man dook daarop de gracht in. Toen hij weer uit wilde klimmen, schoot de politie hem in zijn been. Volgens de politie was de man betrokken bij een liquidatie in de staatsliedenbuurt in december. Daarbij werden toen twee mannen met machinegeweren doodgeschoten. Twee andere mannen ontsnapten. In de zaak rond de omstreden neuroloog Janse Steur komt nu ook de bestuurstop van het Medisch Spectrum Twente onder vuur te liggen. Tegen voorzitter Kingma en twee oud-bestuurders van het ziekenhuis is een tuchtklacht ingediend. Acht patiënten zeggen dat het bestuur op de hoogte was van de wanprestaties van Janse Steur. maar niets deed in de richting van de patiënten, letselsgaande expert Drost. Daar waar zij wisten van een dysfunctionerende uh, artsneuroloog. hebben zij niet ingegrepen. Sterker nog, ze hebben het onder het tapijt geveegd. De goede naam van het ziekenhuis was belangrijker dan de veiligheid en de zorg van patiënten. janssen stur vertrok in 2003 uit Twente. Kingma begon pas een onderzoek in 2009. Het weer nog geregeld, zon. Blijft droog. Temperatuur ligt rond de min 2 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met kans op wat winterse neerslag. Nou, we hebben verkeersinformatie. In het hele land, behalve in het oosten en zuidoosten van Nederland, komt plaatselijk dichte mist voor. En dan nog de files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Knoopend Diemen en Muiden staat Drie kilometer. Drie kilometer ook op de A6 Lelystad-Ermeloort. Tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Dat komt door werkzaamheden. Twee kilometer op de A9 ook maar richting Amstelveen... bij Knopend Raasdorp. Bezoekers aan de jaarbeurs in Utrecht zorgen voor een file op de A12 Den Haag richting Utrecht voor, bij Knale Eiland. En op de A27 Breda richting Utrecht tussen Knoop het Gorken en Lexmond 3 kilometer. Dan nog schaatsfiles op de N331 Emmeloord richting Zwolle... tussen Hasselt en Zwartsluis staat 3 kilometer. En op de N333 Marknesse richting Steenwijk... tussen Marknesse en Blokzeil 4 kilometer.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 Morgen Nederland. Sven Kokkelman. De baas van de Nederlandse gemeente neemt afscheid. Stemmen tellen wordt stukken eenvoudiger. Ouderdom komt met gebreken, maar in sommige verpleeghuizen is het voornamelijk feest. Er moet het bruisend zijn en dan, dan wordt het leuk zingen aan de bar. Soms een beetje aangeschoten, prima. De halve finale bij de Australian Open tussen Andy Murray en Roger Federer. We houden nu op de hoogte van het verloop. De eerste set is bezig. Het is 2-1, bijna 3-1 op dit moment voor Andy Murray. En de ochtendumeur van Neil Gunnery krijgt u ook. Het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Na ruim tien jaar directievoorzitter te zijn geweest van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... vertrekt Ralf Pans nu naar de Raad van State. En de vraag is, hoe laat hij de VNG achter en waarom gaat hij eigenlijk weg? Meneer Pans, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gaat u eigenlijk weg? Omdat ik een hele mooie functie bij de Raad van State kan gaan uitoefenen. En, en ik heb het al tien jaar bij de VNG gedaan, dus dat, komen, dat komt nu bij elkaar. En dat is eigenlijk een hele goede combinatie. Bent u de VNG dan zat? Nee, maar ik denk dat een uh, belangenbehartigingsorganisatie... of af een gemeente is of voor bedrijven, maakt eerlijk gezegd niet uit... moet op gezette tijden, moet er gewoon vers bloed in komen. Om ook een beetje scherp te blijven, denk ik. Bent u niet meer scherp dan? Dat weet ik niet, maar ik wil voorkomen uh, dat men dat op een bepaald moment gaat zeggen. Ja, en ja. ik dacht, als de Raad van State luistert misschien ook mee... dan denken ze, wie hebben we nou in huis gehaald? Nee, maar het is een hele andere functie. Kijk, uh, voor die gemeente moet je echt lobbyen voor uh, geld, bevoegdheden, beleidsruimte... En bij de Raad van State ga ik met name bestuursrechtspraak doen. Dus dat is echt een hele andere functie. Daar ga ik eigenlijk mijn vak als jurist uitoefenen. Ja, want dat bent u. Ja. Um, is het een roeping eigenlijk of een baan? Directievoorzitter zijn van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Nou, het is natuurlijk gewoon een baan, maar wel een hele bijzondere. Omdat je op het uh, snijvlak, laat maar zeggen, van aan de ene kant wat er in de gemeente gebeurt. Maar aan de andere kant wat er, hier, wat er in de nationale politiek uh, uh, allemaal wordt besloten, wat van grote invloed is op die gemeente. Dat je die dingen met elkaar in verband kunt brengen. Uh, en ja, dat maakt het een hele dynamische en ook een hele erg leuke functie. Ja, ja. dus niet zomaar een baan. Ik vind het niet zomaar een baan, maar ja, ja, strikt formeel genomen is het natuurlijk gewoon een baan. Ja, nou ja, goed, dat geldt. Je gaat naar je werk en je ja. krijgt ervoor betaald. Nee, goed, dat, ja, dat is waar. <laughs> uh, maar ik vraag het uh, niet, niet zomaar, uh, want u vertrekt natuurlijk op het moment dat er een enorme discussie is... over de extra taken die gemeenten toebedeeld hebben gekregen en het geld ja. dat daar tegenover staat... wat er bepaald niet in alle gevallen op vooruit is gegaan, om het maar zachtzinnig te zeggen. Klopt. Uh, dus uh, verlaat u het schip niet als nou net in zwaar weer verkeerd? Nou, dat denk ik niet. Het zou wel heel slecht zijn, uh, denk ik, als dat allemaal... Van één persoon afhankelijk is of je de belangen van die gemeente goed kunt, uh, kunt behartigen. Uh, het is natuurlijk een belangrijke mate uh, teamwork van zowel de mensen in het VNG bureau als ons uh, bestuur. En ja we hebben al denk ik heel veel uh, dingen klaar liggen. Ook al vorige week al een eerste akkoord met het kabinet bereikt... over de gemeentefinanciën. Ga Maandag, dat is mijn laatste bijeenkomst die ik nog meemaak... zitten we in het Katsenhuis, ook met een brede kabinetsdelegatie... Ja. om uh, onderhandelingen te doen. Dus ja, ik denk dat ik dan de dingen uh, die ik op dit moment kon doen... dat ik die heb uh, gedaan. En het is iedere keer wat, hè? Uh, ja. als, als, als je nu niet weggaat, heb je overjaarlicht weer een groot dossier. Ja ja, dat zeggen vertrekkende mensen altijd. Ja, het is ook gewoon zo. Ja. Ja. Ja, u hebt morgen dus een overleg met, met het kabinet. Want als delen van het kabinet... Uh, zit Ronald maandag, maandag ja. ja, morgen staat dag. Uh, Zit Ronald Plasterk daar ook bij? Ja, zeker, ja. Dat is onder leiding van de minister-president. En uh, ja. daar zit de, de, de, de, de, de, de minister of de staatssecretaris Financiën ja. bij. Ik denk ook een aantal staatssecretarissen... die betrekking hebben met die decentralisaties. Uh, dus dat wordt een uh, belangrijk overleg. De minister van Middellandse Zaken, Ronald Plasterk... daarom vroeg ik naar. die vindt u bang... Bang. ik. Nee, ik ben maar hij zei gisteren bang. in de Volkskrant dat gemeenten angst hebben voor verandering. Ik citeer, de burger wil efficiënt bestuur. Moeten ja. we een provinciegrens handhaven die alleen getrokken is omdat er een graaf en een paus ooit ruzie hadden? Ja, die uitspraak over de provincies, daar ga ik niet op uh, reageren. Dat moeten de provincies maar doen. Ik denk dat daar best iets kan gaan gebeuren. Maar het en gaat over... ook om gemeentelijke herindeling. Ja. Nou ja, gemeenten zijn natuurlijk al jaren aan het herindelen, laten we heel eerlijk wezen. Uh, we hadden... Nou, ik denk zo'n kleine 100 jaar geleden hadden we 1200 gemeenten. Uh, dat is in recordtempo is dat gezakt naar uh, nu 408. Dat gaat gewoon door dat proces. Ja. Daar heb je geen minister voor nodig. Dus die wij, moet niet zeuren. Wij kunnen nu al uitrekenen dat uh, de komende pakweg vier jaar. Uh, gewoon door de initiatieven die er al lopen van uh, gemeenten, zeker 50 gemeenten, uh, uh, opgeven worden door fusie. Want ze zijn er allemaal mee bezig. Met met andere woorden, dan en heeft de minister van Middellandse Zaken dus geen klachten en eigenlijk niets te doen op dit dossier. Uh, ik denk dat eerlijk gezegd uh, uh, het uh, meer tempo brengen in herindeling... daar heb je de minister niet voor nodig. Waar eigenlijk een minister van Binnenlandse Zaken in bestuurlijke reorganisatie wel voor nodig zou hebben. Ja. Dat is dat hij nou eens een totaalbeeld neerlegt over hoe wij de bestuurlijke organisatie van ons land dus rijk... provincies, gemeenten, waterschappen. Ja. hoe hij dat wil organiseren. Maar doet dit hij zijn. Dat? Nee, dat doet hij niet. Waarom niet? Uh, en, omdat ik denk dat daar echt moed voor nodig is. Uh, en heeft hij geld? Nou, ik denk dat Plasterk heeft ingeschat eh, dat een groot plan in Nederland buitengewoon moeilijk door de politiek te, te, te leiden is. Dus geen maar, moed? Ja, ik denk dat... Eh, nou geen moed, ik weet niet, misschien een inschatting gaat dat toch niet redden. Dus waarom zou ik nou als een soort donkie shot dit gaan proberen? Ja, dat is, dat is, niet, dat is berekening. Dat is pragmatisme en dat is iets anders dan moed. Ja, maar, moed ik, is... Zeggen, dit moet gebeuren in het balansbelang of in wat voor belang dan ja. ook. En dat wordt heel moeilijk, maar ik neem het op me. Ja, maar daar moet je natuurlijk draagvlak voor organiseren. en nou, Er zijn voorbeelden, ik noem altijd Denemarken als een heel goed voorbeeld... waar dat wel gebeurd is. En waar echt een hele mooie reorganisatie van het binnenlands Bestuur tot stand is. gekomen, Waar het aantal gemeenten overigens fors is teruggelopen daardoor. U en bij... Nederland durft dat eigenlijk niet aan. Roept u op de drempel van uw vertrek dan het kabinet... en dus in meer in het bijzonder de minister van Middellandse Zaken op... om met zo'n visie te komen en een voorbeeld te nemen aan Denemarken? Ik heb dat al vaker bepleit, uh, uh, en de, zeker niet, uh, ook de manier waarop men het heeft aangepakt. Dus het is een mooi samenspel geworden tussen aan de ene kant de gemeente zelf, maar ook de Rijksoverheid, in dit geval trouwens ook de provinciale overheden, die een proces in gang hebben gezet, wat dat echt een enorme verbetering van de bestuurlijke structuur ja. heeft opgeleverd. Zou wij in Nederland ook moeten doen, maar op de een of andere manier roept iedereen altijd meteen, ach dat kan toch niet in Nederland. En dan beginnen we er dus niet aan. Dat is dus laf. Nou ja, de ene noemt het laf, de ander die zegt uh, het is realistisch. Ik, uh, ik heb er verder geen oordeel over. Ik zou hebt het ook u wel? een keer proberen. Hebt u? Ik ja. zou het gewoon ja. een keer proberen. En dan hebt u er dus ook een oordeel ja. over. Ja. Moet u niet zeggen dat u er geen oordeel over. Ja, u begint erbij te lachen, maar het is toch zo. Nee, maar dit zou mijn benadering <coughs> zijn. Ik zou het gewoon een keer proberen. Gewoon doen. U roept de minister op om het te doen. een proberen een proces ja. uit te zetten... wat het voor de totale bestuurlijke organisatie helderheid levert. U hebt ook van alles en nog wat geprobeerd in uw uh, werkzame leven ja. uh, tot nu toe. Bijvoorbeeld ook burgemeester van Utrecht worden. Dat was om um die, uh, die rare burgemeestersverkiezing. Ja. Althans, uh, ve velen vonden dat raar. U was er zelf ook niet helemaal gelukkig mee, geloof ik, hè? Ja, klopt. Uh, Aleid Wolfsen won toen. Ja, uh, als u nu naar Utrecht kijkt en naar het optreden van Aleid Wolfsen... uw partijgenoot overigens, denkt u dan... dat had ik toch vele malen beter gedaan? Of denkt u, mijn hemel, wat ben ik blij dat ik daar niet aan begonnen ben... want dan had ik nu ook een politiehokje voor mijn deur gehad... en had ik persoonsbeveiliging gekregen? Nou, ik denk eerlijk gezegd geen van beide. Je kunt heel moeilijk voorspellen hoe het jou nou zou zijn vergaan daar... wat je anders zou uh, hebben gedaan. Hij uh, heeft wel veel kritiek te verduren gekregen. Al dan niet terecht, maar die kritiek dat is... Klopt, al... Dat klopt, is, dat is waar. Maar uh, ja, ik heb wel, heb wel vaker dat mensen tegen me zeggen... God, als jij daar was geweest, was het allemaal veel beter gaan. Dat zeg ik ook altijd, dat is een onbewezen stelling. Ik weet het gewoon niet. Uh, het is in ieder geval niet zo dat ik nou zeg van... Uh, als ik Utrecht zie... Uh, uh, blij dat ik er niet terecht ben gekomen, want ik heb niet voor niks uh, meegedaan aan die uh, procedure. Ik had ik, ik het natuurlijk willen winnen. Ja. Dat is niet gelukt. Dat is jammer, dan sla je de bladzijde om en dan ga je weer verder. Ja. U bent 61, ja. dus dat kan nog burgemeester worden van Utrecht. Nee hoor, uh, waarom, niet? Dat, uh, nee, waarom zou ik het doen? Ik begin nu bij de Raad kan van Staten formeel kan het, uh, maar ik doe het niet, want uh, ik, ben, ik begin over een maand binnen, begin ik bij de Raad van State. Ja. Maar als dat niet aan de orde zou zijn geweest, had ik het ook niet gedaan. Maar je moet niet twee keer hetzelfde proberen. Richard Nixon is dat ooit een keer gelukt, maar ik zou eigenlijk geen Richard Nixon willen zijn. Ja, we weten hoe het met hem is afgelopen. Precies. <laughs> Goed. Um, als u nou terugkijkt op de afgelopen tien jaar bij de Vereniging Nederlandse, van Nederlandse gemeenten. Wat is dan eigenlijk voor u het belangrijkste geweest dat u daar tot stand hebt gebracht? Nou, ik denk als je teruggaat, want dan ga je eigenlijk uh, tien jaar terug. Even, waar, waar stonden we toen? Moet je eigenlijk vaststellen dat de gemeenten enorm veel taken erbij hebben gekregen. Ja. De gemeenten hebben ook echt stevig gewerkt. Onder andere door samenvoegen, maar ook door samenwerking... om hun eigen kracht uh, te versterken. Ja. Ze zijn echt uh, feitelijk op weg om de eerste overheid van Nederland uh, te worden. En dat stelt hoge eisen. Uh, en ik denk dat we als VNG een belangrijke rol in hebben kunnen spelen... om dit tot stand te brengen de komende maanden... Dit jaar zal er beslissend voor zijn. We gaan er nog een flink aantal taken naar de gemeente toe. Om dat goed ingeregeld te krijgen. Dat is de grote opgave voor de VNG. En uh, ik denk dat we er redelijk trots op mogen zijn. naar wat er tot stand is gekomen. En dan komt er straks een gemeente of de VNG zelfs bij de bestuursrechter uit. En dan zit u daar. Ja. En dan moet u opeens recht gaan spreken over uw voormalige collega's. Nou, dan, ja, dan moet je dus over een zaak die er ligt... waar burgers een opvatting hebben, waar de overheid een opvatting heeft, Dat is een zorgvuldige afweging van de belangen komen... met uh, het, het, het, het wetboek en de jurisprudentie in de hand. Wanneer uh, vindt de overstap plaats, de transfer? Ik stop op 1 februari, dan uh, doe ik even een maandje niks... en ja. dan uh, begin ik op 1 maart bij de Raad van State. Juist, dus u hebt nog een uh, klein, klein weekje te gaan bij de VNG. Klopt, ja. ja uh, dozen inpakken, bloemen geven aan de secretaresses... Zo is het. En een afscheidsreceptie. Ja. Nou, is al niet veel afscheidsreceptie want ik ben geen groot liefhebber van het genre afscheidsreceptie. Ook al dus we doen denk ik een paar dingen met de mensen die, uh, waar ik veel mee te maken heb gehad. En ik kom later in het jaar nog wel een keer met de bestuurders te oh, nee, praten. Dat wordt een kop koffie en een broodje. ik voel hem al aankomen. <laughs> <laughs> wel, Pans, ik dank u zeer voor uw komst. Dank u wel. Het is uh, bijna 16 minuten, nee, het is inmiddels 16 minuten over 10 geweest. We gaan eens kijken hoe het staat in Australië bij de halve finale tussen uh, Andy Murray en Roger Federer. Marcella Mesker. Uh, 4-2 zie ik op uh, de borden staan. Ja, dat klopt. En dan... Uh... Ja, mag ik constateren dat Andy Murray, want hij leidt met 4-2 in de eerste set... toch het eerste tikkie heeft uitgedeeld. En um, je ziet ook aan de manier van spelen dat uh, Murray van plan is uh, ja, wat aanvallender te spelen. Dat, dat doet hij sowieso de laatste maanden. Dat is een beetje zijn succes geweest. Hij is tenslotte de man die ook uh, het laatste Grand Slam van vorig jaar won, de US Open. De man die goud won op zijn eigen Wimbledon. Dus hij is wel in de uh, in winning mood. Hij is de coming man, zoals hij wordt genoemd. En ja, um, hij heeft natuurlijk tegen Federer ongelooflijk vaak gespeeld: 19 keer. 10 keer won Murray, 9 keer Federer. Nou, uh, heel dicht bij elkaar, maar Murray is wel een van de weinige spelers die een winning record heeft tegen ja. de Zwitser. Dus wat dat betreft, uh, Murray heel goed uh, van start. Uh, brak Federer in de derde game naar 2-1. Nou, leidt dus nog, uh, nog steeds met één breekvoorsprong. En ja, we moeten afwachten of dat het verschil zal maken. In ieder geval nee, zijn eerste set. 4-2 uh, voor Murray. Federer serveert 15-30. Dus Federer heeft het best lastig in deze begin. Ja, want hij zou opnieuw gebroken kunnen worden als hij deze service game dus uh, verliest. Ja. Ja, nou het is nog niet zo Al Alhoewel, nu goede pasing van uh, Murray. Weer een goede naar langs. En dan wordt het 15-40. Dubbel breakpoint. Dus opnieuw voor Murray. Kansen op 5-2. Ze dus kunnen zeggen dat uh, Murray duidelijk het beste van het spel heeft... in de beginfase van deze tweede halve finale. Djokovic, maar we hopen dus, dat het een uh, beetje uh, spannender wordt dan gisteren. Ja, we... want, uh, want Djokovic uh, gisteren makkie natuurlijk tegen juist. David Ferrer. Ja. Dus Djokovic die ligt lekker op zijn bed te kijken... En, uh, want het is s'avonds laat in ja. uh, Melbourne. Ja. Die staat al in de finale en afwachten wie zijn tegenstander wordt. Zometeen, Marcella, dankjewel voor dit moment. Steeds meer ouderen komen in verpleeghuizen. We zitten hier niet voor onze zweetvoeten. We hebben allemaal wat. En het personeel heeft er de handen vol aan. Het is best wel zwaarder geworden ook. De aanpak is verschillend. Al dat gelul over cure en care. Deze week bij Goedemorgen Nederland. Het verpleeghuis. Twintig jaar lang was hij directeur van verpleeghuizen van Humanitas in Rotterdam. Zoals de Acropolis, die hij omvormde naar zijn humanistische visie op de verpleegzorg. Nog altijd is de 72-jarige Hans Becker adviseur vitaal als altijd. Is hij in de Acropolis te vinden. Waarom uh, laat u dit nummer horen? Omdat ik uh, om me heen zoveel van die directeuren zie die dit soort managers zijn... En die verzieken het. Ze gaan directeur spelen. Je moet, je moet een visie hebben. En je moet in de praktijk zitten. Dus niet, veel directeurs komen niet eens op de werkvloer. Die weten niet wat die cliënten willen. En die, en die zitten thuis. Die, die wonen er ook niet bij. En, en die gaan theoretisch dingen gaan zitten verzinnen. En dat gaat niet. Een raar model maken. En vergaderen, vergaderen. allemaal Managers, submanagers, coördinatoren, teamleiders. Allemaal heel ingewikkeld gaan zitten maken. Ja, wat is het vak? En je moet zorgen dat de mensen zich happy voelen. En het huis moet er wel schoongemaakt worden. En af en toe injectie. Maar hè, hier vult hij elke zak. Zijan is manager geworden, eens, met zijn hoge rang. Voor niets of niemand bang. Kijk, meneer, die weet het wel. Meneer weet het helemaal niet. Hier in de Acropolis, in Rotterdam. En uh, ja, het lijkt een beetje op Las Vegas. Hier met ja. van die grote uh, de buurt, ook, grote gebouwen. Er ja. zijn veel ouderen in deze buurt. Ja. En hier in de Acropolis. U heeft een uh, ja, wat eerst een kliniek was, omgebouwd tot ja, uh, een Las Vegas, een casino zonder gokautomaten. Ja, en, en juist, uh, uh... Een, een, een, een, ja, ik zie het toch meer als onderkant van Hilton. Hè, waar je lekker kan internetten hè, met apples. Hè, een leuke boerjaarttoestand uh, staat hè. Je hebt een, een winkeltje waar je kan shoppen. Hè, een leuke bar, hele leuke bar met, met alles erop en erop wat erbij zit. Ja. Een mooie rookkamer, die heb je nog niet gezien. Maar die is werkelijk geweldig. En er rookkamer. is tegelijkertijd een receptie aan de gang met bewoners uit de buurt. Helemaal niet mensen ja, die hier wonen. Is, ja, dit is een receptie van een, een, een, een woonkamer. Ik een coöperatie hier die houdt die zijn nieuwjaarsreceptie ja. hier. En, maar uh, ik heb er in Bergwijk meegemaakt dat dus ze gingen maken in de namaakverplegers. Kan je het je indenken? Traaffoto's, ja. Dat is echt grappig. Ja. Dus Zo leuk is het, hè? Ik ben op bezoek met mijn moeder, ja. Ja. Ja. ja. Mijn moeder is hier? U woont hier? Ik woon hier, ja. ja. Valt het? Prima. Wat is zo leuk aan de Acropolis? Nou, gezelligheid met de mensen. En er is veel te doen hier beneden. Altijd wel wat. Zodra de sfeer verandert, begint het ook goedkoper te worden. Ik doe het niet om het geld, hoor. Ik doe het om het menselijk geluk. Maar het bijproduct is dat we... Ja, ik, ik heb 64 miljoen bij elkaar geharkt in die 20 jaar. Ik begon met een negatief vermogen. En ik heb nooit nee gezegd. Alles komt. Maar als het gaat bruisen, wordt alles goedkoop. Dat is geweldig. Bijvoorbeeld voor de lift. Er was een kale muur, zo stijf. Maar als je, die liften duren lang, want die mensen zijn langzaam met die rolstoelen. Kijk, dan moet je leuke wandschilderingen hebben... met papegaaien die met elkaar zitten te vrij. Je ziet, daar zit nog een nest met jonkies. Ja, hoor, Hoe is het eten hier? Prima, hartstikke goed. Ja, ja echt. Ja, we hebben nieuwjaar zijn hier wezen eten. Dus uh, nee, dat was heerlijk. En, ja. uh, maar u komt dan speciaal hier naartoe? Ja, kom ik hier naartoe. We zijn met een club met zes mensen... Want u woont hier in de buurt? Ja, we wonen hier in de buurt. Dus, uh, nee, hartstikke. En ik ben een vrijwilliger hier, dus uh, dus dan... Uh, hè? Oh, lekker sfeertje, hè? Zouden we samen vrijwilliger? Ja, we zijn vrijwilliger. Zo'n serre is wat duurder, maar dat kan je ook eens een keertje ja. nemen. Een en dan wordt het leven weer avontuurlijk en leuk, maar ook voor de familie. Dat is heel erg belangrijk, zo moeten we dat hebben. Ja. Ja. Kijk, je, je, die mennes, die willen dikwijls het makkelijk maken om schoon te maken. Hè? Structureren noemen ze dat. Je ziet, het is je één een grote chaos met antieke rolstoelen, met overal beelden en dingen. <t initiatives> maar Ik vind dat men, je, het mensen moet het chaotisch maken. Net zoals de mensen thuis hebben met een stoel die zo lekker zit, maar eigenlijk al versleten is een bordje van oma wat gevallen is en gelijmd. Maar nog die herinnering geeft. Je moet natuurlijk... Mensen kunnen niet in een ziekenhuis wonen. Ze kunnen er wel verblijven, maar dat is niet een leuk verblijf. En als je weet dat het maar drie of zes weken duurt... denk je, nou, het moet maar helemaal niet erg. Maar als het het eind van je leven is, dan moet je het natuurlijk warm en gezellig hebben. En conversation piece is noem ik iets om over te praten. Als de familie komt, moet je... Oh ja, zo'n zo rolstoel heeft de oud-tante ook nog gehad. Met... Kijk, dat is eigenlijk Tonnet en daar hebben ze wieltjes onder gezet en zo. Daar... He, of moet je eens kijken, zo'n Thijs beeld, dat is toch ook wat. He, en hier is zo'n bronzen plakkaat. Is dat nou meneer Becker? Ja, dat ben ik. Ja, en meneer Becker, u bent nog altijd heel erg actief voor uh, Humanitas. En ze hebben u ook al verbanden naar een heel klein, miniem hokje. Nee, maar, nee, maar dit is maar tijdelijk. Dit is een grapje. Nee, ik, heb, ik ben met twaalf projecten bezig. Ik, ik, ik doe intermanagement. Ik geef uh, uh, uh, lezingen. Uh, hè. Ik ben adviseur. Ik ben ontwikkelaar. Ik ben voor mezelf begonnen. Dus het lukt aardig hoor. Ik word internationaal ook veel gevraagd. Zeefraak. Hier hoor. Onze Jan is manager geworden. Reis hier, reis hier, reis, reis, de reis, reis Van gebakken lucht, dat is ook niks. Onze Jan is manager geworden. Later krijgt hij vast en zeker ook een eigen karpoelstrook. En een afscheid van een halve tot nog Slag was van, van Jan-Willem Omen volgende week in dit theater.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 Straks stemmetellen wordt een stuk eenvoudiger. Eerste dochtertumeur, hier is Neil Gunjerli. Als ik de winkel binnenkom, is de dame geïrriteerd... want ze is aan het stofzuigen... en ik stap precies op het plekje dat ze net heeft gezogen. Kunt u mij helpen? Ik ben aan het stofzuigen. Vraagt u maar aan mijn collega, zegt ze vriendelijk. Ergens achterin zie ik een andere dame. Ik vraag haar, kunt u mij helpen? Ik ben de kassa aan het tellen, vraagt u maar aan mijn collega, zegt ze vriendelijk. M maar ik ben uitgecollegaat. er werken maar twee mensen in de zaak. Ik ga weer, want er is niemand die mij kan helpen, zeg ik bij vertrek tegen de dame die stofzuigt. Ze maakt een gebaar dat ze me niet kan horen vanwege het geluid van de stofzuiger. Het was twintig over vijf. Bedoel, nu ben ik veertig en het zal misschien klinken als ouderdomsgezeur, maar vroeger, toen ik als student in de winkels werkte, waren we pas om zes uur aan het schoonmaken en de kassa tellen. Maar nu begint men daarmee om vijf uur... zodat ze om zes uur de deur van de winkel kunnen sluiten en buiten staan. Zijn dit bezuinigingen of is het verloedering van de service... of nog erger, het krimpen van de economie? Als vrienden op bezoek komen uit Istanbul of Londen... dan kijken ze hun ogen uit. Niemand wil iets verkopen hier, het gaat hier te goed, zeggen ze dan. Gisteren was er weer zoiets. Ik probeerde een tafel voor vijf personen te reserveren... bij het Conservatorium Hotel... Ik belde en vroeg, kan ik een tafel voor vijf personen reserveren voor aanstaande zondagochtend voor het ontbijt? Ik ga even kijken of dat kan, zegt de dame. Ik wacht vier minuten, ik krijg een andere dame aan de lijn. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Nou, ik wil graag een tafel voor vijf personen reserveren voor ontbijt aanstaande zondag. Ik verbind u even door. Ik krijg een jongeman aan de lijn. Zegt u het maar. Nou, je bent al de derde persoon waartegen ik het zeg. Ik wil graag een tafel reserveren voor aanstaande zondag voor het ontbijt. Een ogenblikje graag. En ik word verdorie weer doorverbonden. Ik krijg weer een andere dame aan de lijn en ik flip. U bent al de vierde persoon voor een tafel van vijf personen die ik wil reserveren. Jullie hebben een pracht gebouw, een aanwinst voor Amsterdam, topinvestering... maar het personeel aan de telefoon is zo slecht dat het me niet zal verbazen... als het conservatoriumotel failliet zal gaan. Nee hoor, zegt ze. Het gaat hartstikke goed met ons. Sterker nog, de laatste maanden is alles alleen maar volgeboekt. Er kan haast niemand meer bij. Maar goed, waarmee kan ik u van dienst zijn? Nou, ik wilde een tafel reserveren voor vijf personen, maar laat maar zitten. Wat u wilt. Dag hoor. En ze hangt op. Economische crisis? Nee, het gaat hartstikke goed met ons. Alles is vol, vol, vol, o zo vol. Daar kan geen ruimte voor service meer bij. Nielgen Jerli was dat maandag het humeur van Hans Beum. Het is 2.5 minuut voor half elf. We gaan snel terug naar Australië, want de ontknoping aan het einde van de eerste set is in zicht tussen Andy Murray en Roger Federer. Marcella. Ja, eh, inderdaad. Het is eh, 5-4 in de eerste set voor Andy Murray. En eh, hij gaat beginnen aan zijn eigen service game. Dus kan de set uitserveren. We hoorden zo even dat hij 4-2 stond en 15-40 op de service eh, van Federer. Hij kon die tweede break niet pakken. Federer hield zijn service. Dus het is nog steeds die ene break voorstroom. Maar hij begint uitsteken. Hij begint hier met een service. Wide, zoals we het noemen. Naar buiten met veel slice richting de voorhand. En Federer is kansloos. Het is overigens de vijfde ace al van Andy Murray. Nul nog voor Federer. Dus het geeft al aan hoe goed Murray staat te spelen. Hij heeft ook al aardig wat breakpoints in totaal afgedwongen. Zeven stuks. Eén keer wist hij de Zwitser te breken. Nu de rally aan de gang. Dubbelhandige backhand langs de lijn van Murray. Voorhand van Federer. Backhand nu weer van Murray. De rally. Goede marge over het net. Dus een half metertje. metertje. Goede uithaal van Federer. Die gaat naar het net. Slaat hij de winnaar? Nee. Bal komt terug. Maar nu maakt Federer het af. Prachtige rally. Goed verdedigend werk van Murray. Maar Federer uiteindelijk toch heel scherp aan het net. Belangrijk punt voor de Zwitser: 15 gelijk. 18 keer ging deze rally heen en weer. En wat een tempo. Ja, dit is natuurlijk de wedstrijd waar uh, het hele toernooi naar uit werd gekeken. En uh, zondag natuurlijk de finale. De winnaar van deze partij tegen Novak Djokovic. Federer 31 jaar. Murray 25 jaar. En je vraagt je af. Wordt dit het jaar voor Andy Murray? De man die misschien definitief door gaat breken naar de absolute wereldtop. Slaat hier een goede service. Het wordt uh, 30-15. Hij is nog twee punten verwijderd van de eerste setwinst. En uh, dat betekent dat uh, Murray hier uh, ja, toch wel zonder zenuwen is uh, begonnen. Hij heeft hier een uh, paar keer in de finale gestaan... en het net niet gelukt is om, te, om het toernooi te winnen. Vorig jaar dus zijn eerste Grand Slam bij de US Open. Nou, Kijken of hij hier op uh, setpoint kan komen. Oeh, matige eerste service, een beetje ingehouden. Metertje naast de middenlijn een beetje onzeker. Wacht nu ook met het slaan van de tweede service. Stuit wat langer om die concentratie weer op te pakken. Nou, daar komt de tweede service naar de backhand van Federer. Goed voetenwerk van Murray. Haalt uit met zijn voorhand. Nu krijgt de schot een backhand. Federer, mooie enkelhandige backhand in de verdediging, Federer. En dat wordt 40-15 setpoint dus voor Andy Murray. Heel dicht bij de eerste setwinst van deze best of five. Want het gaat dus om drie gewonnen sets. En één set Voorstaan tegen Federer betekent nog niets. We weten in de vorige ronde had Federer vijf sets nodig tegen Tsonga. Hij is sterk, vooral als het spannend is. Dan laat hij vaak zijn beste tennis zien. Kijken of Murray het uit kan maken. Setpoint eerste set. Goede service naar de backhand. Is goed genoeg. En dus wint Andy Murray de eerste set met 6-4 van Roger Federer. De eerste stoot is uitgedeeld door de schot. Marcella Mesker was dat. Dankjewel en straks meer. Onder meer bij Jeroen uh, Wienaard. Want die is nog altijd in Rotterdam. Of opnieuw in Rotterdam. Kijken of de schotel, de draaiende schotel van de bus is gerepareerd. Hebben we contact, Jeroen? Ja, Sven, ik ben in uh, Rotterdam. Ook voor het filmfestival, voor uh, NOS Radio 1 Journaal, Maar nu voor Lijn 1, want Lijn 1 blijft in de lucht, Sven. Ik zit in een vergaderzaal in het stadhuis in Rotterdam. We gaan praten over werkstelling van uh, bijstandstrekkers. Van uh, de mensen die in de bijstand zitten, dus. En, uh, geen bekentenissen vandaag, trouwens, hè, Sven? Geen, geen bekentenissen uit de wielersport? Want gisteren had jij het er nog over met Peter Winnen? Ik heb ze niet gezien, nee. Nee. Ik hoorde van mijn collega Peter Ouwekerk... dat hij tegenwoordig sprake heeft van de bekennende Nederlander. Dat is een nieuw begrip, de bekennende <tie> Nederlander. Maar daar gaan we het even niet over hebben. Uh, na het nieuws van Dorot Megens gaan wij verder met lijn 1. Radio 1, het NOS-journaal.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 En toen hij daar weer uit wilde klimmen, schoot de politie hem in zijn been. Volgens de politie was de man betrokken bij een liquidatie in de staatsliedenbuurt in december. Daarbij zijn toen twee mannen met machinegeweren doodgeschoten. Een energiebedrijf Shell heeft met Oekraïne een overeenkomst gesloten over schaliegas. Daarmee is zo'n 10 miljard dollar gemoeid. Het is daarmee de grootste Europese investering in schaliegas tot nu toe. Shell gaat met Oekraïne samenwerken in het oosten van het land. Daar ligt in een veld een van de grootste voorraden schaliegas van Europa. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Werken voor je uitkering, werken voor je uitkering. Dat is het beleid in Rotterdam. Vrijwilligers moeten iets terugdoen, vindt wethouder Florijn. En het werkt, maar... Het kan niet, zegt een petitie. En die komt van Astrid van Ostaaien. Een van de mensen hier in de vergaderzaal in het stadhuis in Rotterdam. Astrid van Ostaaien is zelf vrijwilligster. Ja, dat klopt. Ja. Wel werk gehad in de, in de gezondheidszorg? Ja, ik heb in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt. baan werd uh, opgeheven. Uh, reorganisatie onder andere. En uh, ja, dus uh, uiteindelijk uh, ja, gestopt. U heeft een uitkering? Ja, op dit moment uh, heb ik een uh, uitkering weliswaar van de ziektewet. Want ik uh, ben herstellende van een burn-out. En vrijwilliger? Ja. Met ben... hart en ziel? Graag? Uh, ik doe heel graag vrijwilligerswerk. Waar? Uh, nu op dit moment? Op dit moment uh, doe ik dat bij de Letse Rijlwinkel, Kralen in de Krooswijk. Het Kleding Parijs. En dat is van Tony van der Sluis die daar een coördinator is. Uh, doe ik dat uh, nou, op dit moment één dag in de week. Omdat twee dagen nu nog te veel zijn voor mij. Uh, voorheen heb ik uh, uh, ja, ook veel vrijwilligerswerk gedaan. Omdat ik dat gewoon... Uh, ja, mijn, ja, ik vind het leuk om iets te doen voor, zelf, uh, voor mezelf en voor mensen. Iets te kunnen betekenen. Maar doet u dat met de ethiek van uh, wethouder Florijn? Iets terug te doen? Uh, nee, dat doe ik niet uh, vanuit de ethiek van wethouder Florijn... Uh, uh, iets terugdoen in de zin dat is uh, goed. Alleen uh, de manier waarop het uh, volgens uh, ja, het beleid van, uh, van uh, wethouder Florijn gaat, is, uh, ja, gaat mij een beetje te ver. We gaan daar zo meteen op door, want ja. ook landelijk is dit een verschijnsel. Maar juist in Nijmegen is weer besloten om dit niet te doen. Ja. Uh, wij zeggen vrijwilligerswerk moet wel vrijwillig blijven. U kunt erover meepraten op 0800 1121, 0800 1121. U kunt daar vrijwillig over meebellen. Hashtag lijn 1 voor de vrijwillige tweeters. En u kunt ook geheel vrijwillig e-mailen naar lijn 1, apenstaatje, ntr.nl. Huh. Huh. Ah. You know... sound de chain. Yeah. Yeah, yeah. Oh, they the huh. ah. Het moet huh. zelden zijn gebeurd in deze vergaderzaal in het Stadhuis van Rotterdam dat mensen zo zaten te swingen. <laughs> Sam Cook over die mensen die in één grote rij met kettingen aan hun voeten hun werk deden. En ik zal je zeggen, niet vrijwillig. Josine Streumann is hier voor de Socialistische Partij eh, in Rotterdam. Hoe vindt u dit, werken voor je uitkering? Um, nou, vooropgesteld uh, is het zo dat. Um als ik uitkering had, en de meeste mensen die ik ken met een uitkering zitten er ook zo in... Uh, ga je niet thuis zitten. Ik ken eigenlijk maar heel weinig mensen die, uh, zoals wethouder Florijn ooit hebben gezegd... de hele dag met een biertje op schoot uh, naar Bold and Beautiful zitten te kijken. Dan kunnen het bier ook meestal niet zo goed betalen uh, van de uitkering. Overigens. Maar uh, dus de meeste mensen willen wel wat, zeg maar. En dat is ook goed, want het is heel vervelend om alleen maar thuis te zitten. Maar zoals het nu gaat, het verplicht voor vrijwilligerswerk, daar ben ik eigenlijk op drie gronden ben ik erop tegen. Om te beginnen, omdat het verplicht is... dat betekent dus dat als je het niet doet... dat je zo een maand uitkering wordt afgepakt. Als je nog een keer weigert worden twee maanden uitkering... dat kan duren tot je gewoon helemaal geen inkomsten meer hebt. Er staan stevige sancties op in Ja, Rotterdam. dat zou ik wel zeggen, ja. En uh, een tweede punt is dat het zelden of nooit leidt tot een echte baan. Een betaalde baan. Hè, als je nou zou zeggen, uh, ik bied u een jaarcontract aan... Bij een werkgever. Maar die werkgever die twijfelt een beetje omdat hij al vijf jaar een uitkering heeft. Wilt u drie maanden met behoud van de uitkering dat werk gaan doen. En daarna een jaarcontract. Zeg ik prima. Hè? Want dan is er baangarantie. Maar het zijn vaak mensen die vrij ja heel lelijk om te zeggen, vrij kansloos op de arbeidsmarkt te zijn. He, iedereen vanaf 40 jaar is blijkbaar tegenwoordig kansloos op de arbeidsmarkt. Ik ook, als ik een baan zou zoeken. En de derde is... Gelukkig kun uh, je nog de politiek in. Ja, dat is een leuke hobby. Punt he. drie? Punt drie, het, dat is een hele belangrijke wat mij betreft... is dat er eigenlijk sprake is van verdringing. Kijk, als het gaat om bijvoorbeeld dat iemand koffie schenkt... of uh, gastvrouw is in een ziekenhuis... Uh, als vrijwilligerswerk, dat is additionele arbeid, zoals dat heet. Dus dat is werk waar nooit voor betaald is. Maar wat hier gebeurt, is dat honderden mensen in de thuiszorg ontslagen worden... en dat mensen met een uitkering, als die mensen in de uitkering zouden komen... die ontslagen zijn, zou het ook kunnen overkomen... die moeten nu verplicht vrijwillig thuiszorgwerk gaan doen. Hier in Rotterdam. zijn dus goedkope hier... arbeidskrachten ja, die on, oneigenlijk concurreren. Ja, zeker. Dus en, en bijvoorbeeld ook nog een hele belangrijke is... er moeten er dit jaar heel veel ambtenaren uit... en er worden heel veel mensen bij de gemeentereiniging, de ROTEP, ontslagen. Dat zijn vaak straatvegers en dergelijke. En die worden ook vervangen door mensen met een zogeheten werkervaringsplaats. Maar ze krijgen helemaal geen werk, want dat werk is wegbezuinigd. Dus een van die ambtenaren die ik hier gisteren al zag... die, die, die, die hinten daar al op, maar die was niet van plan om straatveger te worden nee, in Rotterdam. Nee, Fouad El Hadji zit hier, gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid. Uh, het is crisis, er zullen meer ontslagen vallen. Dus uh, dit, uh, deze praktijk zal in Rotterdam alleen maar toenemen. Waar bent u het eens met de punten van uh, Josine Streurman van SP? Uh, nee, daar ben ik het absoluut niet, niet mee eens. Voor ons, uh, staat Gelukkig. Dit, ja, voor ons past dit beleid uh, heel goed uh, in de wederkerigheidsgedachte... van de Partij van de Arbeid. Voor ons is het allerminst een taboe... En iets terugdoen, die iets terug doen Geen woorden maar daden, Geen zeggen ze daden. Dan. Is terugdoen voor de samenleving. Op dit moment ligt er ontzettend veel sneeuw op stoepen in de, in de straten van, van de stad. Wat is er dan zo uh, uh, erg aan om uh, te vragen aan mensen... om bijvoorbeeld in de omgeving van een verzorgingstehuis... Uh, om de sneeuw te ruimen. Bij mij in de straat in Utrecht doen de gewoon de buren dat hoor. Als ik zelf in Nederland, geen zout meer heb. Het, het is inderdaad wel zo dat we het in Nederland zo geregeld hebben. Dat iedereen uh, verantwoordelijk is voor het schoonvegen van zijn eigen stoep. Uh, dat kan in het geval van een verzorgingshuis, zult u wel begrijpen, uh, uh, minder. Want die ouderen die, die, die daar wonen, die hebben daar iets meer moeite mee. En daar is er helemaal niks mis mee dat dus je aan die mensen. Dus mensen met, mensen met een bijstandsuitkering vraagt. Uh, om uh, daarmee te, te helpen. We hebben het over, ik denk, een week of twee in een jaar. Zo, zo lang duurt die klus. Maar die verdringing die door mevrouw Stuurman werd uh, uh, aangestipt, namelijk mensen ontslaan en er bijstandstrekkers vervolgens voor in de plaats zetten. Nee, dat is een theoretisch probleem, want in de praktijk hebben wij natuurlijk geen mensen ontslagen... die voorheen de sneeuw ruimden of sneeuw. Uh, ja, of, maar als... we hebben het dan niet over sneeuwruimen. We hebben het over thuiszorg en de, de straatvegen. Dus niet sneeuwruimen, maar gewoon mensen die regulier bij de rood als beroep hadden achter een wagentje aanlopen en de straat vegen en dat soort werk. Dat is iets heel anders dan sneeuwruimen, wat inderdaad maar twee weken per jaar aan de orde is. Ik denk dat sneeuwruimen niet uh, uh, dat de, is het hoofdonderdeel arbeid. is van nee. het genoemde vrijwilligerswerk, maar we hebben er toevallig wel eentje aan de telefoon. Wilbert, jij moet sneeuw ruimen, hè? Nou, ik heb nog niet sneeuw geruimd, maar wel uh, bladeren geveegd een aantal weken geleden. En waar? Uh, in Den Haag. In Den Haag. En was dat ook verplicht vrijwilligerswerk? Ja, dat ik, uh, ik noem dat verplicht vrijwilligerswerk. Dan uh, zeggen die consulenten je moet geen woordenspelletje spelen. Maar goed, uh, ik doe dus al 6,5 jaar uh, vrijwilligerswerk. en uh, Dus ik heb ook de wethouder verzocht om mij, mijn vrijwilligerswerk te laten doen, want hij heeft ook in een officiële mail aan een collega in de bijstand gezegd, meneer, gaat u maar oriënteren op vrijwilligerswerk, als u geen gewoon werk kunt vinden. Wat was uw dus ik, baan? Uh, mijn baan? Wat deed u toen u nog werkzaam was? Of... Oh, ik, Mijn laatste baan, dat, nou, dat was niet, ook niet echt een baan, maar mijn laatste betaalde baan was uh, postbezorger bij TNT Post. Zijn... En dat heb ik zelf ontslag genomen, lang verhaal, omdat die ook de geluid belazeren. Maar uh, dus dus dat is mijn laatste echt betaalde baan. Dat is een leuke andere uitzending van Lijn 1, maar we hebben het nu even over straatvegen. Doet ja. u dat als vrijwilligerswerk uh, naar uw gevoel gedwongen of graag? Ja, ja voor mij voelt het... Uh, want ik moet uh, vier dagen in de week vegen en een vijfde dag moet ik training doen. Maar dat houdt dus in dat ik uh, vijf dagen niet bereikbaar ben. Want ik heb in het verleden vaak vastwerk gevonden doordat ik ergens als invalkracht gebeld kon worden. En ik heb dat ook diverse keren aangegeven, maar dan zegt ze nee, nee, want u moet en u zal. Nou ja, dus ik word nou een beetje in een soort keurslijf gedrongen. Het voelt mij als een soort taakstraf, terwijl ik dus uh, al vrijwilligerswerk al 6,5 jaar. Het voelt gewoon aan als die ketting van Sam Koek. Ja, zoiets, ja. Ik heb een tweet van Rob, die, uh, die zegt de mensen waar ik het over heb zijn bijstandsgerechtigden en geen bijstandstrekkers. Dat is wel even een essentieel verschil, nietwaar? Ja, maar goed, uh, bijstand gerechtigd. En dan houdt het in dat je, weet het, uh, dat je een recht hebt. Well, en ik, uh, maar als we het hebben over van iets terugdoen voor je uitkering, dat doe ik al 6,5 jaar. Well, dus, en soms naast mijn werk, soms uh, is het het enige wat ik doe, dat hangt van de periode af. Ik heb een jaar bij de Post gewerkt en dan bleef ik dat vrijwilligersweet daarnaast doen. Ja, dus, dus het is niet dat, dat ik iets dat... niet terug wil doen, maar het is gewoon. Als ik nou verder wil met mijn leven, dan maken ze het me op het moment ontzettend lastig. Met uw mentaliteit zit het wel snor, zeg ik hier in de Rotterdamse vergaderzaal. Dankjewel. Ik heb ook een tweet van Henk uit Geleen. Die zegt dat vrijwilligerswerk onderdeel zou moeten zijn van de maatschappelijke stage. Ben jij het daarmee eens, mevrouw van de petitie? <lacht> uh, vrijwilligerswerk onderdeel moet zijn van de maatschappelijke stage? Ja, ja. Uh... Ja, ik, volgens mij is maar... Je kunt er uh, kortom uh, verder mee. Je kunt er een opstapje ja. mee, mee doen naar uh, een baan, Astrid. Ja, nee, ja ik, ik, ik ben het daarmee eens uh, in die zin van dat, je dus, uh, dat dat gewoon heel goed mogelijk kan zijn. Alleen wat ik wel, uh, wat ik wel uh, zou zeggen, van, zorg ook dat uh, de mensen die, die maatschappelijke stage lopen... een hele goede opvang en ondersteuning daarvoor krijgen dan... En dat zij niet uh, een betaalde kracht uh, zijdelings uh, gaan vervangen op bepaalde plekken. Want ik, de, ik zie een tendens dat dit uh, aan de hand is ook. Dat er ook inderdaad, zoals dus Jacin Streurman uh, ook al zegt, van dat er uh, gewoon op plekken waar er voorheen banen, wat voorheen betaalde krachten uh, gewerkt hebben, uh, daar komen ook wel uh, mensen in deze verplichte situatie uh, te werk. En laten we even wel zijn, de, het is crisis, de, de werkloosheid neemt toe. Ik denk dat maatschappelijke stage een illusie is, want het is voor lang niet iedereen passend werk, wat nee. ze gedwongen nee. moeten doen als vrijwilliger. Josien Streurman? Ja, passend werk, dat is altijd een hele moeilijke, want ik moet eerlijk zeggen, als ik uh, een gezin moest onderhouden en ik uh, moest uh, geld verdienen, dan zou ik ook alles oppakken. Dus dat ligt natuurlijk wel een beetje aan hoe je lichamelijk in elkaar zit. Een hoop mensen met een uitkering hier in Rotterdam. Die zijn eigenlijk uit de WO geknikkerd. Uh, tien jaar geleden door uh, meneer Lubbers nog toen der tijd, geloof ik. En uh, dat zijn eigenlijk praktisch arbeidsgehandicapten. Dus die zullen altijd een soort aangepast werk moeten doen. Die kunnen lichamelijk of psychisch kunnen ze. Het gaat gewoon over dat is heel, heel reëel. Het gaat over, ja. in veel gevallen gewoon over mensen die iets mankeert. Die iets mankeren, ja. En dat betekent niet dat je het af moet schrijven. Want iedereen kan wat doen. Wat, wat mij opviel, wat die meneer uit Den Haag uh, zei... dat hoorde ik even zo zeggen, van, uh, dat hij al vrijwilligerswerk deed. Waar ik vaak meldingen van krijg... want de SP-fractie krijgt altijd uh, heel veel van dat soort meldingen van mensen. Die komen vanzelf op ons af. Uh, is dat mensen zelf al vrijwilligerswerk deden... He, dus gewoon hun eigen, bij de voetbalclub van de kleinzoon... of, uh, ja, weet ik veel, uh, gewoon uh, de oude moeder al helpen... of de buurvrouw, mantelzorg, uitgebreid. Uh, ze deden al van alles. Maar de sociale dienst, die pakt ze dan bij kop en staart en zegt... u moet ons vrijwilligerswerk gaan doen dat is dan net iets wat zo goed uitkomt. Zoals de straatvegen, uh, helpen in de keuken bij de Roteb. Uh, de gemeentereiniging staat voor de niet-Rotterdammers. Of inderdaad uh, in de zorg helpen. En dan kan je wel zeggen van, uh, van... Ja, dat moet gedaan worden, dat werk. Maar ik zou zeggen, als je nou inderdaad het gevoel hebt... wat heel veel politieke partijen en ook de maatschappij hier heeft... dat mensen met een uitkering eigenlijk een beetje uitzuigers zijn... Die, uh, uh, die echt wat terug moeten doen... dan zou je ook kunnen zeggen... Als tweede stap van ga met die mensen in gesprek, kijk naar hun interesses. De een wil misschien bij een radiostation, uh, uh, wil die vrijwilligerswerk gaan doen, dus nou, nooit koffie zetten. En of koffiëren. hier bij het International Filmfestival. Bij het Filmfestival zijn ook heel veel vrijwilligers, of in de zorg, of weet ik veel. Biedt een pakket aan van ja, leuk vrijwilligerswerk dat aansluit ja, bij mensen qua ja, passend werk. Ja, dat verhaal maatwerk. Ja, maatwerk in deze ja. sector. Maar dus niet als je. Wat ik, ik spreek dus echt mensen die mij vertellen: ik doe al vrijwilligerswerk, soms al 20, 30 uur per week zijn ze aan de slag met van alles. We, ze helpen illegale, ze helpen de oude moeder, ze, ze helpen de voetbalclub. En dan zegt de sociale dienst met dit beleid: zegt nee, wij, je moet ons vrijwilligerswerk gaan doen, niet het jouwe. Beller die erg voor de stelling is... dat vrijwilligers maar gewoon aan de slag moeten, meneer Schellekens... Gewoon een dag, ik spreek met Hans Willem Schuikers. Uh, ik ben toch inderdaad helemaal mee eens. Uh, mensen moeten inderdaad uh, ja, gewoon gaan werken. En als je dat als je dat niet via de betaalde methode kan, ja dan, dan moet het maar via de vrijwilligersmethode. Daarnaast vind ik ook dat uh, de discussie gaat. Uh, ja, ik vind, vind de, hele, de hele tijd gaat over de beperkingen van de methode, terwijl uh, ja, de, de hier heel veel kansen liggen in de in in het trans van. Uh, maatschappelijke stages. Ik vind het een briljant plan uh, maatschappelijke stages. Vooral doen. Uh, ja, überhaupt mensen worden geacht om nou in hen zelf te investeren. Qua opleiding, uh, qua werk. Uh, ga een studie doen. Zoek daar daar een maatschappelijke stage. Dan is het misschien in het begin eventjes. Uh, even onbetaald. Maar, maar het gaat, het gaat hier. aan het, Zeker, werk aan jezelf. P -p Pure zingeving heeft uh, daar natuurlijk ja. ook, heeft ook mee te maken. Maar het gaat hier dus ook ja. over een heleboel mensen. die gewoon niets anders meer kunnen, die klem zitten. Nee, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat klopt. Maar ik bedoel, daar, daar moet gewoon een oplossing voor gevonden worden. En ja en ik ben geen politicus. Ik, ik kan daar geen oplossing voor vinden. Maar ik denk, ik denk uh, in deze maatschappelijke stage, daar zit een koos. Die moeten we gewoon bij beide de handen pakken. Van, van waar bel je vandaan? Utrecht. Utrecht. Ja, dat is, ja? Dat is toch even iets anders dan Rotterdam. Uh, jij bent vrijwilliger of je, je hebt gewoon een baan? Uh, ik heb een baan. Uh, ik ben op een gegeven moment uh, ben ik ergens, uh, heb ik ergens gewerkt. Uh, dat werk is op een gegeven moment beëindigd aangezien ze op een gegeven moment geen uh, uh, werknemers meer nodig hebben. Maar goed, ja, ik heb gewoon overal gesolliciteerd en ik heb gewoon een nieuwe baan gevonden. Dus het is niet onmogelijk. Maar ja, ik ben, ik ben wat in salarissen achteruit gegaan. Maar ja, daar heb ik zoiets van, basta, momenteel is het, momenteel is het niet zo zwaar weer. Uh, sorry, momenteel is het een beetje zwaar weer. En dan moet ik gewoon um, daar gebruik maken van datgene wat ik heb. Precies. Nou, we gaan er even op door hier in de, de zaal. Wat <laughs> El Hadji, van de Partij van de Arbeid, die uh, wil daar graag op ingaan. U bent helemaal voor het verhaal van uh, geef jezelf ook een kans. Maar is dat wel zo? Nou, is... Deze meneer geeft toch duidelijk aan dat het, uh, dat het eigenlijk erop neerkomt dat je mensen een kans geeft. En natuurlijk, er zullen altijd mensen zijn die uh, niet zo heel veel kunnen... omdat ze al te lang in de bijstand zitten of omdat ze gewoon te veel beperkingen hebben. Maar de meeste mensen kunnen natuurlijk best heel veel... Uh... Uh, je, je zult daarin naar een balans toe moeten. Door, zo, op de manier zoals die meneer uit Den Haag het net uh, vertelde... waarbij hij bijna fulltime bezig is met zijn vrijwilligerswerk. Ja, dan kom je niet meer toe aan andere dingen. Bijvoorbeeld om te gaan solliciteren of om te gaan... Uh, dat vind ik dan net iets te veel. Wat wij, voor die uh, man is het namelijk gewoon een vaste baan geworden. Precies. Zoals wij dat uh, uh, voor ons zien hier in Rotterdam... gaat het om vrijwilligerswerk voor 20 uur per week. En dan heb je daarnaast nog de tijd voor jezelf... om te investeren in jezelf, om een opleiding te volgen... Om te solliciteren, nogmaals, of wat dan ook. Hier zit toch een merkwaardige en, met... figuur in. Want er is geen, er is geen uh, eenduidig landelijk beleid. Uh, hoe mensen bellen uit Den Haag, mensen bellen uit Utrecht. In Nijmegen is juist deze week die verplichting tot vrijwilligerswerk uh, opgeheven. Althans, er is voor besloten om dat niet te doen. Nou ja, er valt ook iets voor te zeggen. Uh, mensen verplichten tot, verplicht tot vrijwilligerswerk. Dat, dat, daar zit natuurlijk al een contradictio in. Uh, dat, dat, is een, dat is een tegenstelling in. Uh, en dan weet ik niet of je daar heel ver mee komt. Maar je moet, natuurlijk qua, uh, je moet daar wel de, de nodige, het, no, ja, de, het nodige maatwerk in, uh, in betrachten. Mensen kunnen niet alles. Je kunt ze niet alles laten doen. Dus dat is dan maatwerk, dat is uh, afstemmen van behoeften van wat ze kunnen naar ja, waar je die mensen voor nodig hebt. De één zal best uh, fulltime kunnen werken, dat hoeft mij betreft niet. Uh, maar de meesten zullen dat waarschijnlijk uh, parttime kunnen doen. Het kun zal dus van persoon, een... persoon tot persoon goed moeten worden bekeken en, en niet is... elke bijstandstrekker beoordelen als een FTE, als een nummer. Nee, nee, nee, nee. nee. Als het, van Ostaaien... het is mensenwerk en dat betekent dus mensen uh, maatwerk bieden en hen vooral niet dwingen. Ja. Ik geef de bestuurders de kost die, uh, die mensen kennen en niet alleen naar cijfers kijken. Als dit van taaien, dan komt u met zo'n uh, petitie. Maar ja. uh, uh, wat heeft dat voor zin? Wat voor effect heeft het? Wat hoop je ermee te bereiken? Uh, wat, wat ik ermee hoop te bereiken is, is dat uh, ook in Rotterdam uh, ja, deze, deze wet uh, geen stand gaat houden. In ieder geval niet de, het verplichte karakter van uh, de uh, mensen inderdaad laten moeten, iets moeten laten doen. Uh, uh, bovendien ja, vind ik ook van, uh, ja, er zit een gevaar in, uh, in, uh, in die zin dat uh, vrijwilligerswerk sowieso uh, imago-schade op gaat lopen. Uh, uh, als, en, en ja, dat betekent, dat is nu, zeg, nu nog niet zo heel namelijk, veel misschien. Namelijk dat het... Ja. Tot slavernij gaat leiden. Tot mensen aan kettingen. Ik protesteer wel heftig tegen die woordkeus. Want eerst werd het liedje van Sam Cook, The Chain Gang gedraaid. Dat is misschien overdreven. En dan de verwijzing naar de jaren 30. Ik vind dat erg overtrokken. Ja, dat kan. Ik vind niet meer dat. Nee, ik protesteer daar tegen. Er zijn meerdere mensen die inderdaad zich. Het woord slavernij, wat ik gebruik. Ik zeg. Trouwens niet slavernij, maar verkapte vorm van slavernij. En dat zeg ik. Om de, waarom? Omdat uh, gewoon uh, nu mensen worden gedwongen uh, vrijwilligerswerk te doen op plekken... of in ieder geval voor hun uitkering te werken... op plekken waar uh, officieel gewoon uh, betaalde uh, krachten hebben gestaan. Dat is het punt van Jozien Streurman. Van Josine Streurman. Uh, en, en, van... en daarmee... Mag, mag ik ja, nog tuurlijk. heel even ja, uitpraten, tuurlijk. alsjeblieft? Daarmee, uh, uh, als, ik, als ik daar tegenoverstel dat er nog steeds uh, aan de gang is... dat uh, dat uh, managers in de top zitten uh, die hun bonussen nog steeds krijgen. Er wordt helemaal het wordt genoemd, maar er wordt helemaal niks mee gedaan. Of althans, ik hoor er niks van terug. Het is een ongelijke wereld, en, maar voor wethouder uh, voor rijm geld... geld voor de zorg, uh, ge, dat geld voor de zorg. Wat voor de bestemd was, dat is ja. ook opgegaan aan managementcursus. Ja. En ik vind... nou. Zo, zou, zou ik zeggen, verschuif je controle. Met vrijwilligerswerk is niets mis. En het is goed, uh, maar het moet vanuit een andere intentie. En mensen moeten dit doen vanuit hun hart en omdat ze het willen. En inderdaad om iets terug te doen, daar is niks mis mee. Absoluut niet, want ik ben zelf ook niet iemand die achter de geraniums gaat zitten. Maar het gaat te ver en uh, volgens de grondwet is het ook nog eens strafbaar... als ik verhalen hoor van mensen vanuit uitkering die met drang en dwang... Uh, inderdaad uh, worden bewogen tot iets wat ze eigenlijk helemaal niet willen doen. En laat, zij zelf, laat hen zelf kiezen. Inderdaad, als het dan vrijwilligerswerk moet, moet zijn, laat hen kiezen. En het mag nooit op een betaalde plek zijn. Ik denk, zo, zo los je de, de werkloosheid helemaal niet op. Meneer Van der Stelt, Josje, even gewoon een punt gemaakt. Van der Stelt belt met, de, met, met zijn opvatting dat het allemaal wel juist is. Er moet gewerkt worden? Nou, er moet niet gewerkt worden. Er staat nergens in de wet dat je moet werken. Maar je moet wel in je eigen behoefte kunnen voorzien. Je mag niet stelen. Dus, nou ja, uh, stelen is het ook niet, je... natuurlijk. Nee, nee, wacht Dat wil ik niet zeggen. Er moet gewerkt worden. Nee, er moet niet gewerkt worden. Er staat nergens in de wet. Je hebt wel een vrije keuze. Alleen als je geld voor iets krijgt, dan hoort daar een prestatie tegenover te staan. En, wij, en het is geen baan, dat begrijp ik. Het is een vangnet. Wij, hebben een, wij leven in zo'n luxe land... dat als we onverhoopt even in de problemen komen... dan kun je hier een beroep op doen. Het is een vangnet. Maar het is geen blijvend iets. Dat sowieso al niet. En u wilt niet weten, meneer Wielaert, hoeveel mensen er rondlopen op aarde die elke dag ook iets doen wat ze eigenlijk niet vrijwillig doen... wat ze liever niet doen. Iedereen, iedereen wil dat. Nou, niet iedereen, maar heel veel mensen willen toch graag geld krijgen en niks doen. Nee, het, het beeld is genuanceerd. Ik heb ook Anton die, die heeft gemaild: verplicht of gedwongen en vrijwillig zijn tegenstellingen. Jaarlijks, en dat is een beetje een aanvulling van uh, jouw telefoontje. Ja. Jaarlijks zijn er tienduizend mensen die werkloos worden, nog dampend van het werkritme waar geen werk voor is. Het dwingen raakt mensen in hun waarde. En dat is ook wat Astrid van der Staaien bedoelt. Ja, inderdaad. Dat bedoel ik ook in ieder geval. Uh, ik, ik, als, ik, als dit zo doorgaat, deze tendens... dan heb je over twintig jaar mogelijk... Uh, is er van, is ieder geval vrijwilligerswerk heeft een hele andere betekenis. En uh, ja, dat, dat moet je zo ten alle tijden kost wat kost zien te voorkomen. Want dat, dat, dat is, uh, dan, dan is het iets wat inderdaad uh, onder het kopje dwang valt. En uh, nou ja, dan zijn wij oud, twintig jaar verder, hè? met z'n allen. En uh, er is geen jongeren meer die dit wil doen. Josine Streurman, heel kort nog. Gaat die petitie werken? Of, uh... Ik hoop van harte, ja. Want als je net zo'n voorbeeld ziet dat een college van burgemeester en wethouders in uh, Nijmegen ook zo'n beslissing neemt. Ik hoor je net ook gelukkig van mijn PvdA-collega uh, Voort, hoor ik een heel genuanceerd verhaal. Ik denk dat de kern van het verhaal is, als je gewoon goed gezond verstand gebruikt, dat als je een dertigjarige gozer hebt, die altijd gewerkt heeft, en thuis Gaat zitten met een uitkering, dat je die in schoppochters komt, geeft en zorgt dat hij een baan krijgt. Voor zover die banen aanwezig zijn, want die zijn behoorlijk schaars op het moment. Maar dat je al die andere mensen, mensen die gewoon inderdaad eigenlijk niet meer in staat zijn als een reguliere baan, dat je die gewoon wat meer vrijheid geeft om te kiezen wat voor vrijwilligerswerk ze willen doen en niet verplicht. Dat is het spanningsveld. Kiezen, graag, vrijwillig of dwang. We zijn er nog voorlopig niet over uitgepraat. Dit blijft een probleem. We moeten hiermee stoppen. Blijf nee, dat jullie even zijn. Oké, nou dat kan is nog even. Dank jullie wel, dit was lijn 1. uit Rotterdam. Vanavond van 7 tot 8. Manjare, Meester Patissier Hans Heilo test warme chocolademelk. Het beste recept voor snack. Het kookboek van het jaar. En een speurtocht naar de echte koek en zoopie. Luisteren naar Manjare. Vanavond van 7 tot 8.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 Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op Audi.nl.